Uur. Gert Fluk met het NOS Journaal. Een politieagent die twee jaar geleden een fietser doodreed in Amsterdam... wordt alsnog vervolgd. Dat heeft het gerechtshof bepaald. De agent was rond middernacht met een busje op weg naar een inbraakmelding. En daarbij reed hij zonder zwaailicht en sirene met 85 kilometer per uur. Een man die met zijn fiets wilde oversteken werd erbij geschept. Het OM bepaalde in eerste instantie dat de botsing de agent niet kon worden verweten... omdat hij voorrang had. Familie van de verongelukte man heeft nu alsnog vervolging afgedwongen. Het Hof wil dat de rechtbank oordeelt of de agent inderdaad zo hard mocht rijden. Sympathisanten van de Friese snelwegblokkeerders zijn een inzamelingsactie gestart. Het geld is bedoeld om de kosten te betalen van het hoge beroep. De snelwegblokkeerders zijn gisteren veroordeeld tot taakstraffen van 80 tot 200 uur. Vorig jaar november hadden ze op de A7 anti-Zwarte Piet demonstranten tegengehouden... die wilden betogen bij de landelijke intocht in Dokkum. Volgens de rechtbank hadden de blokkeerders kunnen weten... dat ze een gevaarlijke verkeerssituatie zouden veroorzaken. Bioscoopketen Pathé is slachtoffer geworden van een miljoenenfraude... meldde Quote en het FD. De fraudeurs deden zich voor als directeuren van het Franse hoofdkantoor... en stuurden e-mails naar de Nederlandse directie... met het verzoek om geld over te maken voor overnames in het buitenland. Er zou zo'n 19 miljoen euro zijn buitgemaakt. Hoe de tweekoppige Nederlandse directie in de fraude is getrapt... is niet duidelijk. Amber Alert staat aan de rechter omdat de nationale politie... het alarm voor vermiste kinderen gaat aanbesteden. De dienst vreest dat de opsporing van kinderen daardoor in gevaar komt. Amber Alert werd eind 2008 opgericht als burgerinitiatief... waarbij ook de politie en het ministerie van Justitie betrokken waren. Het weer, vanochtend op veel plaatsen regen. Vanmiddag vaart het westen droog, met in de kustgebieden kans op wat zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen buien met tussendoor soms zon, dan maximaal 14 graden. S'avonds op veel plaatsen weer droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Was, uh, luf, luf. Het was love, love, moet ik zeggen, luf. niet de love, maar love. My number one, ja, Gretjan, ja, uh, goedemorgen, Goedemorgen. Bluis goedemorgen, zit bij ons de wethouder uh, onder andere financiën heeft hij in zijn uh, portefeuille. Uh, jij was uh, vorige week had je iets om je nek hangen hè, met number one? Ja, number one, <laughs> ja, hardlopen, lekker op het strand. Ja, je hebt het gered, Zandvoort, hè? het nou, loopt, ja, dat is heerlijk. Voor ja. ja. het goede doel lopen in de duinen, waterleiding duinen. mooie, mooie herten zie je dan.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 allerlei tegenvallers tegen. Nu zijn er weer muren die niet goed zijn. Dan moet je weer in gesprek erover. Er dus ja. volgens mij iets te zware stenen gebruikt <lacht> daarop. Nee, dat vraag ik me af. Of daar, te, daar heeft het denk ik, niet mee te maken. Maar het zand moet weg. Het, het, het, het, het zand is dat, dat ligt er al 50 jaar. Ook daar hè, is jarenlang... 50 jaar geen onderhoud gepleegd. Dat ga je dat inlopen. Dan schat je dat in. Dan denk je, ja, ik moet toch niet te veel geld vragen. Want dan... Want dat is, dat is zoeken. Ja, maar... maar dat is renovatie van je huis. Daar kom je ook altijd dingen tegen. Nou, nou komen we daar ook weer dingen tegen. is niet erg, want het moet wel een keer gebeuren. Na 15 ja. jaar mag het wel weer opgeknapt worden. En als je het dan weer 50 jaar goed kan laten liggen... dan lijkt het heel veel geld. Maar dan is het gewoon... en daar betalen we allemaal belasting voor. Ja. Dus dat moeten we ook uitgeven ervoor. En we hebben natuurlijk... als we nog even kijken naar de, naar de duurzaamheid... als we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 100 stroomgebruik en naar 50 gaan. En dan kan je ook die berekeningen met ja. die nieuwe energiebronnen. Want die, die geven veel minder. Hè, in het verleden. Ja, het gas uit de grond. en hoeveel je nodig had. dat maakt er niet maakt uit. Het maakte alleen maar wat. Ja. En zo'n zo nieuw, nieuw pand. wat in Noord staat. Hè? Dat, dat, uh, in de Flemingstraat. worden daar ook zonnepanelen op het dak gelegd. Dat is een plat dak volgens mij. Hè? Ja, nee. Nou,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 al gaan werken aan al die andere ja, je zaken. Je kunt bijvoorbeeld de algemene uh, belichting... Hè, dus de, de, de, de algemene gebruik van stroom... die zou je kunnen opvangen door bijvoorbeeld panelen op het dak te leggen. Ja, ja, ja, bij Ja, maar dat is al de, de voorziening. Je, je moet eerst aan die besparingen ja, denken. Denk je, denk je. Bijvoorbeeld, we zijn, gaan alle straatverlichting... dat is een plan voor de komende tien jaar... dat zat al in het meerjarige investeringsplan... gaan we naar LED-verlichting. Is dat de, trouwens op het, het, het Venemaplein ook ledverlichting? Want ik denk het wel, maar ja. ik, ik heb dat niet allemaal scherp. Ben je scherf, er al geweest? Ik ben al wel eens geweest, maar ik heb nog niet gekeken naar die lampen. Het maar, maar dat dat geeft heel weinig licht, hè? Nee, je maar daar moeten hebt... nog volgens mij lampen bij komen. Okay, dus, ja. maar dus, dus het is ook heel belangrijk na te denken. Dus je strategie... Dus ik denk eerst, wij moeten eerst zorgen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 Dankjewel Zijn. voor je komst. Wij, uh, wij moeten een uh, muziekje gaan draaien. Ja, en ik ga we zingen. Ik ga weer zingen. Je je gaat weer gaat zingen zingen. Succes. Ja, ja bedankt. Is goed. De, de dokter is Oké. Okay.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 Hé, hey, dit is een mogelijkheid om uh, bij ons in de buurt... plek bij mijn voordeur eentje op te hangen... waardoor ik een ge bepaald gebiedje bestrijk. straat, Koninginnenweg, uh -huh. een stukje Gerkenstraat. Ja, en dan hangt hij daar 24, kan die 24 uur, uh, 7 dagen in de week... is hij daar bereikbaar voor iedereen. Maar in jouw buurt wel, maar uh, we hebben het natuurlijk over andere buurten. Ja. Hoe, hoe zou je uh, meer mensen betrokken kunnen krijgen... Bij het gebruik van die AED. En uh, is, dat, is dat niet iets wat je bijvoorbeeld al op scholen zou kunnen doen? Dat je bijvoorbeeld op een middelbare school al die jongelui daar kennis mee laat maken? Maar dat gebeurt ook. Ja. Dat gebeurt. Ja, Rode Kruis die werkt daar heel wel aan om op scholen cursussen te verzorgen. Groep 8 krijgen elk jaar een paar cursussen en dan wordt dat soort dingen ook verteld.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 En want dat zou bij wijze van spreken, we hebben de, de Zandvoort-app... dus dan zouden we met ja. uh, de, de, de, de maker daarvan eens even moeten zeggen... van, joh, zorg dat er gewoon een rode knop maar staat op die Zandvoort-app. Maar er moeten er voorlopig ook wel een paar komen. Bijkomen, ja, uiteraard. Ja, ja, nu een, hebben een, we er een, eentje pas, ja. twee eigenlijk, kost verloren hier. En, en als je dus, uh, ja, nou ja, goed. Ja. Hoe, moeilijk Hoe moeilijk is, is het beter dan? om hem te gebruiken?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 Je moet wel aantal. Je moet, de straal moet niet te groot worden. Nee, dan dan zouden we er dan inzien. nodig hebben in Zandvoort? Ja, als je zegt van. We, we, we, hebben we die cirkeltjes al gezet? Ja, ik heb hem nog niet echt, maar ik denk dat je er heel wat nodig hebt. Toch dat wel? je we, een stuk of 50, 60 nodig hebt. En dan praten we over een investering van? Nou ja, wij hebben. Het is een gemiddelde investering van zo'n rond de 2500, 2600 euro per en, apparaat. Inclusief montage. Als je, dat, als je die juistichting doet, dan moet je per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 Eigenlijk zouden alle mensen van de buurtzorg... en de thuiszorgorganisaties... Uh, zo'n cursus moeten doen en zo'n... We ja, hebben zo'n van... zo buurtapp, weet je wel. Bij ons zo'n zo alert, zo'n uh, nou ja, zo buurtapp om, om mensen te waarschuwen. Nee, ja, maar Ik heb het over de thuiszorg. De... Want er fietsen nogal wat dames van de thuiszorg rond ja. in Zandvoort. Hè, de, de, die kunnen die... dat dan ja, Hoe meer je van die apparaten gaat plaatsen... hoe, meer, hoe beter zo'n netwerk kunt ja. opzetten...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 Ik, ik, dat was voor mij ook een beetje een voorbeeld van geen zijn nou ja, gaat, gaat zijn twee lukken. organisaties hier heel actief, hè. Kennen mijn hart ja. en uh, uh, zorgbalans. Ja. Nou, bij deze dus een oproep aan zorgbalans en uh, kennen mijn hart. Om uh, te kijken dat er in elk team wat zij hier in het dorp <kijf> hebben, om en dorp en Noord en nou ja allebei ah ja, Om zo'n ding te plaatsen. Als die, en, en, die code en, die, kun gewoon, die kun je gewoon ronddelen op een gegeven moment. Nou, die en en kan ik als, als, uh, zeg als, als, als geïnteresseerde burger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 En die cursussen worden met, met regelmaat gegeven. Klein clubje, vermoedelijk. Man of vijf. En dan even droog oefenen zoals Peter van der meestal zes man. Ja. En dan lekker droog oefenen. Efficiënt ja, patiënt, een, 50 een, om eromheen. Ja, er ligt een mooie pop op de grond. En dan oh, ga het is met een pop. Eh, ja, ja, ja, ja. En, en neem aan dat die ook herhaald wordt. Ja, ja, als je, ja, je oprecht persoon he? gaat reanimeren, dan uh, word je niet vrolijk van. Hoor. Nee, nee, nee, nee. Het is geen reanimatie, hè? Uh, wat er ook nog. Of nou, gebeurt dat ook -cursus wel? de A&D-cursus is eigenlijk het bedienen van het apparaat. Inclusief uh, het reanimeren via uh, borstcompressen ja. en ademhaling. He, dus 30 keer borstcompress, twee keer ademen.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 Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Ha ha. Appelle-moi si par bonheur, elle n'ouvrait pas. Nanana, nanana, nanana, nanana, tu sais toujours où me trouver. Moi je ne bouge pas, moi je t'aime. Tot zover het rythme van ZFM. Via le kabel op 104.5.